geschreven door Jan Moraal, onder regie van Jovisa Junior. MUZIEK Voor degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd, aanbevelend, Beers Co. Hé, hey, dag Hanneke. Ook al wakker? Ja, wat is het laat geworden, hè, meid? Vannacht om half drie stonden George en ik nog af te wassen. Ja, het was verschrikkelijk gezellig, hè? Wat zeg je? Ja, vind jij dat nou ook? Je kunt tegenwoordig van die heerlijke malle boddelhapjes erbij geven, hè? En de verrukkelijkste dingen uit de gekste landen. Wat? Die dipsausjes. Ja, het recept. O, oh, meid, dat is moeilijk, hoor. Dat weet ik namelijk niet. Wat zeg je? Dat bruine ja... Nee, kijk, dat was de schoensmeer, weet je wel? Hé? Nee, ik zei schoensmeer. Meid, dat was zo gek, hè? Ik stond dus in de keuken die malle Japanse garnalen te trepaneren, of hoe heet dat nou? En toen kwam Sjurs even om de hoek en die vraagt of hij iets kan doen, hè? Dus ik zeg, nou, doe jij dan even die dipsausjes in de kommetjes. Ze staan in het kastje. En dat doet hij dus, meid. En even later kom ik binnen en dan zie ik jullie allemaal enthousiast in de schoensmeer staan dippen. Wat? Ja, hij had zich dus in het kastje vergist, de schat. Begrijp je wel? Nee, dat was wit kalk dus. Dat witte, ja, uit zo'n plastic mayonaise emmertje, je weet wel. Dat roze bedoel je? Ja, dat was handlotion hè? Zo van uh, voorkomt kloven en schilveren, je kent het wel. Ja, daar heb ik later nog wat van bijgemaakt. En toen heb ik er nog wat roosmarijn en majoraan doorheen gedaan. Heb je het geproefd? Hanneke, heb je het geproefd? Hanneke! Hanneke heeft neergelegd. Zit waarschijnlijk al in haar eigen verkeerde kastje te neuzen wat er te dippen valt. Ja, ja, boerenkool, ook lekker, boerenkool. En een moot is, heerlijk. Of iets met slagroom, iets lekkers met slagroom. En een moot is dus, of zij kabeljauw, oh, ook goed. Met iets van ragout of wild zwijn, ik noem maar iets, Goedemorgen. Morgen, meneer Biels. Goedemorgen. en doe me een plezier, zeg. Hé, waarmee? Met je spekvallenkoeken. Maar wat? De En bespaar me je geestigheden. Dat is me op dit moment nou echt even te veel, hoor, spekpannenkoek. Zeg, mag ik even weten waar je het over hebt? Ja, Ter toen toe nou, hè. wie begint er hier over spekpannenkoek? Jij? Ik? Ja, ik ben er een beetje mal. zeg. Ik zal er in mijn positie even over spekpannenkoek beginnen. Bak me dan maar eenmaal mee. Nou, sorry hoor, ja. maar jij begon over spek van de koek. Ja. En toen had je het al gehad over boerenkool. Boerenkool, grote groot boerenkool. En schelvis? En moot schelvis hemels. En iets met slagroom? Ja, iets lekkers aan slagroom. En ragout? Ja, of zwijn met truffeltjes oh. en doppeltjes met su. En hou op! Ik smeek u, zeg. Ik word het water in mijn mond, zeg. Met iets van slagroom. Iets lekkers met slagroom. Dat haal je toch in je hoofd, zeg. Meneer doet aan de lijn? Wie? Jij? Ja, ik. Wie? Ik? Waarom? Waarom? Wat mankeert er aan mijn lijn? Nou ja, mankeer is het woord niet. Hè? Ja, dat zou ik achter ook zeggen. Hier, kijk even. riem, mijn hand, zie je het? Zie je Dan kunnen we al twee handen tussen. Ja, niet te geloven. Kijk, hè? kijk maar. Twee stuk. Twee er tussen. Walla, voilà. ouwe. Oeh, oe, kijk uit. Au, oe. Ja, wat oe, doe je nou? Au, oe, zie je toch? Mijn handen zit de tussen zitten klem. Oe, mijn handen vlees. Doe iets, ik zit vast. Hou hem dan even in. Ik, ik hou hem in. Doe nou. Doe, doe iets. Maak iets los. Trek ergens aan. Waarom? Nee, blijf af. Au, oe, schiet ook af. Nou. Lars komt hier met binnen. Hoi. Hoi. Nee, nee nee, niks aan de hand man. Oh nee. Oh nee. Hoezo? Oh. Oh nee nee, nou ik dacht dat je iets zocht. Dit is hemmer. Waar daar nou zoeken hebben? Ja weet ik veel. Zeg mis jij soms een kit kool of zo? Of een druivenkas? Of een druivenkas of zo? Ja, zijn we gister vanmorgen. Oh nee, ik zie het al. Je staat zeker weer met je slanke lijn te geuren. hè? Oh, dat leert die man nooit uh, Precies zo is hij destijds aan de koningin voorgesteld, uh, Toen wou we het ook niet weten volgens mijn vader. Ja, dan. ja, hoor, hier zo mijn broer Piet weer even. Het adres voor valse geruchten, meneer. Oh, en dat was de koningin helemaal niet. Dat was op een bruiloft. Tegen het eind moest hij me natuurlijk nodig weer uitdagen. Hoor Piet. Och, zegt hij, steek nog eens je twee handen tussen je riem. Ja, zo kon ik mijn huwelijksnacht in. Ja, bij, bij de koningin, dat was dat, uh, dat jij mijn vader zijn zaket geleden had, volgens mijn vader. Ja, broer, iets een jacket. Het skeletse zaket. Hier, ik dacht dat ik stierf, zeg ik, dat een dwangbuis. En dan, dan komt zij dan binnen haar maist. En uh, je gaat het even in de houding, het buik in het borst uit. En knal. En knal, salvo zeg, alle twintig raak. Broer Piet zijn tegelijk, haar maastjes, recht in het front. Alle oh, mensen zeggen. Ja. en wat zei ze? Ze zei aan, aan kennismaken. kennis jij? Ik, ik stond in mijn hemd, zeg, met mijn frontje op morgen. Ja, maar wat zei je? Ik zei, al van die klap in mijn hek, dus, van de lakij. De lijfwacht met de ploertedooier, haar maastjes. ploertedooier in actieve dienst, hè. Die dacht dat ik een aanslag stond te plegen, ze. Die zag me daar vragen. Een ballenhasser Gerets in textiel. Ja, dit is goed goeie. Ja. Gooi het maar in mijn pet. Zeg, doe nou, doe nou eens wat liever. Zeg, ik, ik sta mijn handen af te snoeren. Snachts komt er iemand binnen en die ziet het. Morgen, chef. Morgen, luister Nou, dan heb je dan, allemaal. Oh, en begin maar meteen vast om te grijzen. Haha, die chef, zeg het maar. Stomme streken uitgehaald, chef. Nee, hey Paul. Is uw stijl ook niet, chef? Nee, hey Paul. Behalve dan op de herenclub, chef, weet u wel. Nee, hey Paul. Wat was dat dan? Nou, dat, uh. Is, uh, dat is de vaste prik dan, chef. Nee, hey. hey Paul. Kijk, dat is dan zo tegen de kleine uurtjes, hè. Als het echt uh. gezellig begint te worden. Jules dus, Jules uh. Herenburg. Het voertje van Jules noemen we dat altijd. Waar, chef? Nee, hey Paul. Uh. Die zegt dan uh, altijd langs zijn uh. neus weg. Even tegen de chef iets van, Auch, joh. Word jij nou dikker? Uh, uh, en daar trapt de chef dan altijd weer in, hè? Dat is dan meteen van... Ik dikker, Christen Zielen zegt... Hier maar in, kijk even, daar kunnen we twee handen tussen. Uh, Zoals de chef dat dan zeggen kan, hè? En dan zegt de chef... Auw, oeh! Uh, en dan zit uh, hij weer muurvast. Klem met die grote handen, hè, chef? Waarom niet, chef? Nee, Paul. Uh, Toen nou, chef, een week heb ik u nog persoonlijk uw... Uh, Allee, uh, jee, chef. Uh, chef... Uh, Jules net op bezoek geweest, chef. Nee, Paul. Ik vroeg alleen maar of hij aan de lijn deed. Voila! En draai jij even om jij. Paul, ga je gang. Maak het kort, man. Okido, chef. Even flink zijn, ah! chef. En gebeurt. Ah! Gebeurt alweer, chef. Grote, goden, chef. Jeet. Ah. Chef, wat daar uh. een spanning op moet staan, hè. Uh. Het gebsje is helemaal verbogen, ziet u wel. Ja, maar daar is ook geen gebsje op gebouwd, zeg. Onzin, onzens, metaalmoeheid. <lacht> en nog wel bedankt, hoor, Ter Helle. Nee, ik doe niet aan de lijn, nee, ik staak honger. Gebakje, chef? Graag, bol. Slagroom of moorkop, chef? Slagroom, graag, Heb dank, man. Lekker, zeg. Hap, zei hij. Oeh, Zeg, zei je dat je een hongerstaking was? Ja, oeh. Ah. Mondje dicht, hè. Laat me het niet horen, hoor. Topsecret, In het geheim, dus, hè. In het ge. Ja. Oh, ja. in het ja. geheim. Eet je? Nee, in het geheim stak ik honger. En je zit te eten. Ja, wat moet ik dan doen? Om het geheim te houden. Niet meer eten soms. Dan is het zo bekend, zeg. Wat is er met wiels aan de hand? Die man die eet niet meer. Oh, nee. Allemachtig, zeg. Hij zal toch niet een hongerstaking wezen? Nee, dankjewel, zeg. Ik vind het zo al erg genoeg, zeg. Ik val nou al van de graad. Goed gebakje, Pol. Dus als ik het goed begrijp, laat je er niks voor staan. Niks, alles. Nou ja, vrijwel alles. Hè. Al het gewoon op het gewone na, dus het normale. Hè. De hap thuis, borrel, garnituur, de herenclub. Hier een gebakje een keer. Maar voor de rest niks, nee. Geen korrel. Een nachtmerrie, eerlijk zeg. Ik uh, voel me af en toe een. Uh, hoe, heet, hoe heet het? Uh, maar ma ma had je maar Gandhi, uh, Wat? Maar had maar Gandhi-kraan? Nou, oh, ja. oh, wie? Oh, nee, nee, nee, nee. dankjewel. Ze. We gaan er niet een fanatieke Oosterse van maken. wel welletjes. Het hoeft niet meer te verloederen tot lijden. Weet je, oma, oude, als ja. jij zoiets zegt, hè, zoiets ja. wijscherigs. Ja. hè, ja. dan doe jij mij altijd denken aan uh, ja. Kom, hoe heet hij nou zo gauw? Willem, eh... Ik weet wie je bedoelt. Willem van Oranje. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, wacht, wacht, wacht. De veroveraar, Willem de veroveraar. Ja, ja, nee, nee, nee. Nee, stil, wacht, hoe heet hij nou? De man die... Tel, Willem Tel. Ook niet, ook niet. ook niet, nou, Ik kan het honderd keer zeggen. Willem, Willem... Bever, Bever. natuurlijk. Willem Bever. Willem Bever, dat we daar nou niet op konden komen. Ja, wat waanzinnig hè. Oh, Willem Bever? Eh, nou ja, alleen eh, uiterlijk dan, hè, ja. Geestige stripfiguur wel, chef. Het is Soef die het zegt, pom. Goed gepareerd, chef. Alle machten, hebben we nou eigenlijk over, zeg? Ja, over die hoorstaking van jou. Ja, waarvoor eigenlijk? Waarvoor doe je dat? Ja, zeg maar voor niks. Dat zijn de wijfjes van Peperplas, weer even, hè. Die twee pientere wijfjes die daar in de laan achter me wonen, hè. Die hebben weer eens in hun malle hoofden gehaald. Paul? Groot hart, die twee, chef. Ja, ja, ja, maar mij bezorgden ze langzaam langzamerhand ook eens, zeg. Een sporthal. Met, met, met een sporthal. Sporthal? Ja, ja schenken ze Evelien, de dames, aan het jeugdhonk. Chef bouwt dat dus, Complete sporthal. Ja. Eef, joh, knaap, wat jij... Ja, een hele enge gedachte eigenlijk... Ja. Maar waarom moet jij er dan voor in honger staan? Ja, dat zijn twee tandetjes, die twee oude gekken. Dat komt vanmorgen in de raad, die sporthal, de vergunning ervoor. Oh, en die dreigt geweigerd te worden. Maar nee, dat is een hamerstuk. Daar wordt nog geen vijf minuten over gepraat. En dat is het hem nou juist, hè. Dat gaat dan die twee vreemdjes dan weer te gemakkelijk, hè. Daar is dan weer niet genoeg aan te beleven. Dus die staan s'avonds weer door de heg te sissen van met die is... Zou u niet voor alle zekerheid in hongerstaking gaan... om onze eisen kracht bij te zetten? Nou, en wie ben ik? De aannemer. Dat bedoel ik. He? Het zijn je opdrachtgevers. Net de mensen dus, hoor. Dus draai de voedselkraan maar dicht. In het geheim. <lacht> Allicht. Laat de raad het niet horen. Breng de heertjes niet op het idee dat ik ze onder druk zet. Hoor hier, als ik naar de Haag ga, hè, voor de minister... dan ga ik op zijn bureau zitten, ik pak een bij zijn das... en ik zeg te ja of te nee. En dan is het te ja, hè? <lacht> Maar die lagere overheid, nou, daar is de paus de koster bij, zeg. Die wethouder van woningbouw hier, die kus ik toch altijd de zoon van zijn broek of zijn ring, al nagenlang de weersomstandigheden. Ik ga geen natte pijp kussen, nietwaar, dankjewel. Ik ga me niet vernederen, wat jullie. Niets voor u, Chef. Uh, nee, nee, nee. Maar voor die twee malle oude meiden, hè, dan loop ik de hele zaterdag een beetje rond het gemeentehuis te Blauwbekken. De honger staak in het geheim, dus hè? Ach jee, en hoe was dat? Hoe was dat? Het was een ramp, zeg! Dat was erger dan de meest morbide geest je kan voorstellen. Dat, dat is, dat is, dat is het gruwelijke. Ah. Ja, ja, zeker. Dat vertel ik je maar liever, genezer. Dan jank je, dan drijven je, je, je, je, je, je ogen je hoofd uit, eerlijk. Ik dacht dat ik stierf, zeg, op het raadhuisplein, zaterdagmorgen. Ik kijk op mijn horloge. Tien voor tien. Ik denk, ik ga dood. S morgens tien voor tien, zeg. Over onapartijdelijk uur gesproken. Het zal je tijd maar wezen. Zo'n honger? Honger? Nee, trek. Honger kan het niet wezen natuurlijk. Ik had net ontbeten tenslotte. Nee, trek. Het idee, de gedachte, het principe, mijn maag dus, hè. Dat heb ik altijd zo tegen tien. Namelijk een beetje wee worden. Gevoel van, ik zou wel iets lusten. Iets lekkers. Iets van een warme bol of zo. Nou, en toen dacht ik helemaal dat ik gek werd. Ja, uw gezicht stond mensen niet op vrolijk, chef. Is jij er ook goed? Ja, nou, nee, ja, ik kwam ja. daar toevallig even langs, Lien. Ja, hoor, ter helle meneer, ik kwam daar toevallig even langs. Uit ben je. Ja, chef, ik verstond u niet, chef. Nee, dan zeg je, wat zegt u, pol? Uw punt, chef. Ja. En als iemand in het geheim staat te hongerstaken, staken... dan ga je niet lawaaierig op je klaksel drukken... en roepen van iets aan de knikker, chef. Ja, u, uh, u stond daar zo opvallend wanhopig te staan, chef. Ik stond daar opvallend wanhopig te krijgen met de honger, pol... Maar ik probeer dat geheim te houden, ja. Dus ik zis vanuit mijn mondhoek. Ik ben in honger. Ik... Ja, dat ver verstond ik niet, chef. Dan zeg je... zegt u, Paul. En je zegt niet tot uw orde, chef. En je springt in je wagen... je staat drie minuten later weer voor mijn neus met de met. Geen idee. Warme bol. Ach jee. Ja, ja, ja. Warme bol, als iemand staat te vergaan, als iemand tegen je sist, ik ben in hongerstaakje. Ik... Ja, maar chef, ik verstond dat u sistte. Ik heb honger, haal iets, chef. Paul, er gaan maanden voorbij dat ik niet voor het raadhuis sta te sissen dat ik honger heb. Paul, en dan nog ben ik mans genoeg om zelf iets te halen, man. Verhellen. Stel je het even voor, razen van de honger met een warme bol onder je neus. Ja, en uh, opeten, homa. Ja, dat had je gedacht. Ja, dat, uh, dat begrijp ik achteraf ook niet, hè. Dat u er dan zo gretig in begon te happen. Als daar aan de overkant de wethouder van woningbouw zijn hond even komt uit laten, Paul. En die ziet voor zijn voorbijzende ogen hoe jij morgens om tien voor tien op het raadhuisplein een warme bol staat te voeren. Dacht je dat ik hem dan niet zo opeten hè? Nee, man. En dan weet hij tenminste meteen dat daar iemand in het geheim staat honger te staken. Nou, hij zal toch wel even raar opgekeken hebben, die kever. Die, die heeft me niet eens aangesproken, zeg. Die vertrouwde dat zaakje niet. Die heeft daar nog een uur lopen rond te drentelen met die hond, zeg. Het arme beest had geen poot meer over. En ik te maar sta te verhongeren. Nou, toen wij er arriveerden, toen sting je anders net een haringkie te pikken. Eén, die. Met Toon Buiskop van het Verenigd Cement, raadslid. Die komt er het plein oppeddelen, hij ziet mij, hij zegt verroest. Kom je ook even een harenkie meepikken aan het ellendestalletje, zeg. Waar ik me toch al zo stond te ergeren. Dus ik probeer nog iets van Toonje, hoor, nee, nee, ik probeer er vanaf te komen. Maar nee, hoor, hij zegt, ha, ah, ah, ha, oh, jongen, dood gaan we allemaal, maar van de honger zal het niet wezen. Ha, ha, ha, in mijn positie, zeg. Nou, toen dacht ik helemaal dat ik flauw viel. Ja, hoe jij dan van die patatsting te grazen, tenminste, oh. zeg. Op het genante af, zeg. Ja, wat wil je, zeg, tegen elfen? Als je ziet seizoen bijt, je moet de leven op een warme bol en drie harenkies. Als grote vent. Eh, uh, patat, chef? Ja, ja, ja. Dat is, meneer, dat is meneer hier weer dan even, Paul. Die trommelt dan even dat gaaien van je fijne jeugd, op. Nou, dan ben je voor de rest van de dag omringd door een troep joelend schorem met spandoeken. Ja, zo van ja. hier vast ome Klaas voor de sporthel, weet je wel. Ja, terwijl het een geheim moet blijven. Ja, nou, waarom denk jij dan dat die borden spraken van ome Klaas? Ja, knapen lossen dat soort dingen anders op dan onze ja, ja. generatiechef. Boel ludieker, weet u wel. Ja, vandaar ook die gezinszak patat, oma Au, om de aandacht van jou af te leien natuurlijk. Ja, noem dat de aandacht afleien, zeg. Ik nog probeer die troep galwespen van me af te schudden op een holletje, maar vergeet het maar hoor. Dat moest en het zou in mijn zorg blijven hangen of ik een staart had. Ja, een soort van trage komeet die patat eet, weet je wel. Balen, die patat, balen. Ik had de ene zak nog niet leeg, op de andere werd me weer in mijn hand gedrukt. Om jouw geheime hongerstaking te camoufleren, man. Begrijp het dan? Ja, die knapen trachten hun niet. langs nieuwe wegen te voeren, chef. Nou, de weg waarlangs ze mij patat voerden... die was al vijftig jaar oud, oh Paul. Ja, platgetreden paarden, chef, die van ons. Platgetreden man, ik knalde te met. En dan de dametjes peperplas nog even. Ach, het, wat lief. Ja, die, dat zijn schatten. Zo hard als een spijker, maar schatten. Die jagen je te baten van de sporthal... regelrecht de hongerdood in, eerlijk. Maar laat u niet ter oren komen dat er iemand noodlijnend is... ...in behoeftige omstandigheden verkeerd Medeen helpen, lenigen, pannetje karbonade. Garitas, chef. Als boter, Pol. Garitas als boter. Maar je moet niet net een warme bol drie haarkies en een kilo of vijf patat op hebben. En je moet niet ten aanschouwen van een raadhuisplein vol relbelust publiek... ...onder potentiële dreiging uit de pan moeten gaan Peuzelen, pol. Dat kan ik je verzekeren hoor, dat is gênant kluiven. Jezus, zeg, en hoe is het allemaal afgelopen? Op politiebevel, met traangaskracht bijgezet. Ja, oh. na vergeefse aanmaningen aan het adres van oma Klaas, oh zo. Ja, op mijn volle maag zeg. Ik heb twee dagen geen eten meer kunnen zien, eerlijk niet. Nee, dat is verschrikkelijk hoor, een hongerstaking. De sporthel wordt duur betaald vandaag de dag. Het zal op dit moment wel zo'n beetje beslist worden, chef, inderdaad. Ah, ja, hamerstuk, amerstukpomp. Mm -hmm. Als die heertjes daar even geconfronteerd worden met het ontwerpje van jou. Uh, uh, uh, uh, sorry. Wat zei je? Nee, chef. Uh, dat hebben die knapen gisteravond op het honk in de plenaire raad verworpen. Weet u wel. Pardon? Eef, joh knap. Ja, dat vonden wij namelijk een wat conservatieve benadering van het begrip tijdse sporthel, oma Auld. Maar... Eigenlijk, weet je wel. Ah, ja, ja, ja op zo'n manier, ja, ja. Uh, begrijpt u wel, chef? Nee. Uh, nou ja, toen heb ik dus gezegd, joh, lui, ja. uh, laten we dan hier en nu even recht voor zijn raap, ja. opdenkend, op elkaar inpraten, Jaan, ja. En het daarna dan met z'n allen de evaluatie geven, niet? Wie weet hoe tof, Eef, joh, Kraap, hè? Ja, en toen hebben wij dus even met z'n allen de alternatieve sporthuil in elkaar gebakken, weet je wel. Oh. Ja, kijk, dit dus, chef. Hier heb ik het, geloof ik, uh, Sorry, nee, nee, nee, nee, dit is iets van een vogelhuisje, Pol. Ja, uh, okidoosjef, maar dan gezien op sporthalformaat, ja. Oh, grote, grote zet. Ja, ja, met van binnen één grote tribune dus, weet je wel. Verder niks dus. Alleen nog één grote ludieke sit-tribune eigenlijk wel. Ja, oh, maar ik bedoel, en uh, waar wordt dan de sportboven? Domme vraag misschien, hoor, Pol. Ja, eh... Uh, Mm, hoe was dat ook weer, Eef? Uh, ja, nou, de, kijk, de sportbeoefening... ...die hadden wij als zodanig elders gesitueerd, oma oh, ja. Oud. Elders? Ja, of nergens, hè. Elders met als alternatief nergens. Al naar gelang men verkiest. Maar wel een grote ludieke tribune, dus. Waarop men zitten kan, dus. En het geheel gedag op een hoge paal, dus. Uh. Zodat men naar beneden kijken kan, dus. Oh. Of naar boven kijken kan, dus. Ja. Of te kijken dan, dus. Ja. Al naar gelang waarheen men kijken wil, dus... ...of zeg ik het nou te specialistisch? Nee, dat heb ik zeg op maar, bepaald duidelijk. En hoe had men gedacht boven te komen? De deksel Eef, joh, knaap. Alweer een nieuwe vraag, merk je wel? Ja, ja, nou, ja, ik weet het niet, nee. Uh, misschien, uh, ja, wat had je gedacht van die mannen klimtouwen? Als je die nou eens uh, naar beneden hing, weet je wel, van bovenaf dan. Voor het sportieve accent, dat men naar boven yeah. kan klimmen dus. En naar beneden dus ook. En dat voor de oude uh, vandaag een half geld. Uh, dan zijn er die ook weer geholpen, weet je wel? Ja, op ik het weet, Paul. En dan ben Oh, daar Rinderman, bericht van de raad met, hè. Mijn hongerstaking is finie, lui. Feliciteer me maar vast. Uh, vrienden van de Brevenbuurt, de morgen, hè? Ja, ja. Oh, dag, George, lief. Ja, die is er, hoor. Ik geef hem even. Ja, ik hem geen meer. Dank je. zeer. Ah, meneer Rinderman, sympathiek van u dat u even blijft. Oh ja? Bericht van de raad, ja. Aangaande de sportheld, neem maar aan. Vertelt u schouw als u meneer de man. Grote een vogelhuis, zegt u meneer de man. Van harte gefeliciteerd, chef. Heb dank, Paul. Nee, dat was Paul, meneer de Gaat u door. Men, men heeft de beslissing aangehouden, zegt u. Grote, grote. Nogmaals, mijn staking neemt geen einde. Mijn hongerstaking, meneer man. in dat geval... Van harte neem, gecondoleerd, chef. Bedankt, Paul. En dat was Paul weer, meneer man. Wat zet u uitleggen? Ja, zeker, meneer Rinneman. Moet, wat wilt u dat ik begin? Bij de warme bol, Wolling. Nou, de, de warme bol van Paul. Paul had natuurlijk een warme bol. Ja, meneer man. <applaus>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 ...Matthé Verdaasdonk. De regie was in handen van jo Fischer Junior. Dit programma was een herhaling van 6 maart 1972.